9 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. In Syrië heeft het leger weer de controle over de grenspost bij de plaats Bab al-Hawa. De grensovergang met Turkije was gisteravond een paar uur in handen van de opstandelingen. Commandanten van het Vrije Syrische leger die zeggen dat ze de grenspost hebben opgegeven... omdat het leger dreigde een dorp bij de grens in brand te steken. Volgens de opstandelingen is een andere grensovergang tussen Syrië en Turkije... nog wel in handen van het Vrije Syrische leger. Net als een grenspost tussen Syrië en Irak. Volgens NOS-correspondent Sander van Hoorn is het vanochtend in de hoofdstad Damascus vooralsnog rustig. Vannacht was op een aantal plekken in de stad geweervuur te horen. De afgelopen dagen is zwaar gevochten in en rond de hoofdstad. De maximumsnelheid op een deel van de A2 gaat in het najaar mogelijk omhoog van 100 naar 130 km per uur. De verhoging moet gaan gelden tussen 7 uur s avonds en 6 uur s ochtends. Minister Schultz stuurt hierover een voorstel naar de Tweede Kamer. En ook de gemeenten die langs de A2 liggen, die krijgen van Schultz een brief. Het gaat om het deel van de A2 tussen Maarsen en Vinkeveen. Dat is een afstand van ongeveer 24 kilometer. Als de maximumsnelheid daar 130 wordt, boeken automobilisten een tijdwinst van ruim drie minuten. Minister Schultz die zegt dat er wel een scherm moet komen om aan de milieueisen te voldoen. Ze benadrukt dat auto's steeds schoner worden. Het Openbaar Ministerie gaat geen Mireus Chemical in Terneuzen vervolgen. Dat heeft het OM tegen de NOS gezegd. Justitie verdenkt het bedrijf van talloze milieuovertredingen waarbij het personeel en de omgeving in gevaar zijn gebracht. Er is een groot aantal incidenten onderzocht. Volgens het OM stelde Dow Terneuzen bij deze incidenten... het stilleggen van de fabriek zo lang mogelijk uit... en leidde dat tot potentieel gevaarlijke situaties. Zo kwam in september 2006 een explosieve gaswolk vrij. Inspecteurs van de provincie Zeeland die maken zich al jaren zorgen over douw. In interne documenten spreken ze van een denkbare ramp. De zaak tegen douw die wordt in januari behandeld door de rechtbank van Breda. Het bedrijf wil niet op de zaak ingaan. De Rabobank heeft succes met de maatregel tegen skimmen die het bedrijf vorige maand nam. De bank schakelde bij bijna alle betaalpassen de mogelijkheid uit om buiten Europa geld te binnen. Bij skimming nemen criminelen met gestolen gegevens geld op van de rekening van hun slachtoffer. In 2011 maakten criminelen zo'n 39 miljoen euro buit. Bij ongeveer 24.000 Raboklanten werd geld van de rekening gehaald door skimming.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, we hebben een aantal beursnieuwtjes dit uur. Heineken neemt een grote brouwer over. En Microsoft heeft voor het eerst sinds mensenheugenis verlies geleden. Maar het belangrijkste nieuws van dit moment is toch wel de terugkeer in Nederland van André Kuipers. En hij geeft op dit moment een persconferentie. Mark Haam, wat zegt hij allemaal? In principe af. Wat betekent dat. André Kuipers is uh, nou, exact om 9 uh, uur hier de zaal in komen lopen. Ja, komen lopen. Gewoon op eigen kracht zonder ondersteuning. Hij ziet de gezondheid uh, nog niet echt gekleurd van de zon. Ja, als je Een half jaar erboven hebt gezeten, dan zie je dat. Hij uh, was uh, ja, blij, verrast met de enorme aandacht van de media had. zijn in de eerste woorden: van ja, ik had niet verwacht. Uh, niet geweten ook wat het allemaal teweeg heeft gebracht in Nederland. En op dit moment is bezig eigenlijk met een statement en laten we daar even naar luisteren. Er zitten honderden, niet duizenden mensen in al die centra op de grond die uh, die heleboel werk aan boord van het ruimstation doen uh, via uh, commando's van de grond. Uh, dus dat, uh, dat moeten we moeten goed beseffen dat we, dat we heel veel expertise uh, ook in Europa, ook in Nederland hebben. Uh, we hebben die de centra waarbij uh, de wetenschappers uh, alles in, in, in gaten houden hoe het met hun experimenten gaat en wat ze daarboven uh, uh, kunnen uitvoeren. Mocht er problemen zijn kunnen astronauten ingrijpen nieuwe experimenten installeren en dergelijke zaken Ik heb een, uh, een fantastische tijd gehad uh, Mensen hebben misschien gedacht dat ik alleen maar uit het raam keek van alle, vanwege alle foto's uh, Dat is natuurlijk heel prettig om te delen ik, uh, ik ben blij dat ik uh, begonnen ben uh, met, uh, met Twitter. Dat was uh, ja, iets nieuws en uh, ik ben overgehaald uh, door verschillende mensen, uh, ook hier in de zaal, van dat moet je gaan doen. En dat is inderdaad een groot succes geweest. Uh, en uh, dat, ik ben blij dat dat uh, gelukt is. Heel veel uh, foto's waren natuurlijk van onze prachtige planeet. Uh, maar dat betekent niet dat ik de hele dag uit het raam keek. Want je moet je voorstellen uh, dat we natuurlijk met een snelheid gaan van 28.000 km per uur. Dus op één moment kun je een foto nemen van, uh, van het Himalaya-gebergte. En de volgende keer zit je boven Australië. En even daarna uh, zit je boven Peru. En dan ben je nog maar een halve orbit verder. Dus wat dat betreft uh, viel het mee. we hebben heel hard gewerkt. Uh, vooral en heel veel aan het wetenschappelijk, uh, wetenschappelijk programma. Ik ben blij dat er heel veel aandacht voor was en uh, ja, ik uh, begrijp dat er door die aandacht ook uh, waarschijnlijk een, een hoop vragen zijn. En uh, bij deze uh, nodig ik u uit uh, voor uh, ja, de eerste vraag. Gaat u gang. Nee, de SPS. Ja. Je bent vervist, is het in Nederland. Hoe is het om hier te zijn en hoe is het fysieke lid? Uh, nou, het is fantastisch om binnen te komen. Dat is natuurlijk wat betreft vliegen een prachtig weer. Mooie volken. En dan kom je in, een van de eerste dingen ik zag was mijn eigen huisnotenbenen. Uh, dus uh, uh, het, ik was blij om weer terug te zijn in Nederland. Dat is erg, uh, erg uh, uh, ja, prettig gevoel om je eigen land te zien. Dan heb ik dat vaker als ik aankom uit, uh, uit een ander land. En het vliegt over Nederland waterland, en Waterland. Uh, dat is natuurlijk sowieso prettig. Uh, maar terug op aarde. Uh, ik moet zeggen, de eerste dagen waren niet prettig. Uh, ik kan iedereen aanraden om gewichtsloos te zijn, maar niet om terug te gaan naar de aarde. In ieder geval niet wat de zwaartekracht betreft. Uh, dat was zwaar. Uh, en dat is bekend, zeker na, na een vlucht van een, van een half jaar, uh, dan ja, voel je niet al, al te goed. Je evigsorgaan is uit uh, balans, zeg maar, uh, letterlijk. En, uh, uh, ook je, je bloeddrukregulatie. Uh, en vervolgens na een paar dagen is het heel veel spierpijn. Omdat alle spieren die je normaal gebruikt om gewoon hier überhaupt te staan en te zitten, die gebruik je niet meer. En dat voel je dus. Uh, en dat duurt nog wel een tijdje voordat het weer helemaal terug is. Maar uh, uh, voor de rest uh, gaat het uh, gaat het prima. And, and nice. André, wat, voor, wat voor dingen kun je op dit moment. Wel en, en, en nog niet die moeilijk zijn door dat probleem met die zwarte kracht. Lopen, autorijden hoorde ik. Uh, nou, autorijden zijn een hele, hele goede. Uh, uh, dat mag dus niet. De, voor een tijd, nou, als je terugkomt en terecht. Want je, je evenwicht zo gaan. Uh, uh, dat is uh, ja, redelijk verstoord. Dus dat zou te riskant zijn. Uh, en bovendien, de eerste dagen heb je er ook helemaal uh, geen, geen behoefte aan. Uh, er is ontzettend. Uh, uh, stevig programma aan vast. Dus de eerste dagen, de eerste weken, en het gaat straks door... Uh, zit vol met uh, rehabilitatie, uh, uh, debriefings, dus nabesprekingen van al die dingen. Uh, maar ook ja, -de -de -de deze training, dus ook testen om te kijken, hè, veel medische testen. Uh, maar ook uh, gewoon te kijken van, ja, hoe, kan je nog, hoe, hoe goed kan je nog op één been staan, zeg maar. En, en dat soort zaken. En uh, heel veel van dat soort testen die je moet doen. En dat, in het begin is dat, uh, is dat lastig. Uh, je bent eigenlijk, ja, als je eruit komt uit die capsule, voelt je wel als verlamd, je, je Spieren willen niet meer doen uh, wat, je, wat je hoofd zegt. En het uh, is een beetje een vreemd gevoel, kan ik zeggen. Maar het gaat heel snel beter. Dus uh, de, de adaptatie aan de zwaartekracht gaat uh, in het begin heel, heel snel. En daarna uh, in een langzame ritme. Het is nog een heel, heel stijf gevoel bij het wakker worden. Dat je, ja, als het ware, alles in beweging nog moet zetten. Dus, met lopen. Uh, Ja, met lopen. Ja, het lopen gaat dus. Maar het uh, is ja, dus even, even op gang komen. En Ja, André Kuipers. Uh, terug in Nederlands. Maar ja, terug op aarde, ho hoe voelt dat weer? Hoe is dat in, ja, in je lichaam, in je benen en alles? Een um, beetje als een magneet. Uh, zeker in het begin heb je het gevoel dat, dat je plat op de aarde wordt gedrukt. Als je je hand op tilt, dat hij weer terugkomt. En uh, het is, het is uh, absoluut wennen aan, uh, aan de zwaartekracht. Het is uh, uh, niet iets prettigs. Um, en ja, er zijn wat, wat uh, aparte dingen die je weer moet leren, uh, ik denk dat twee dagen of, of drie dagen na de vlucht was, ik kreeg een, uh, uh, een ijsje van, uh, van mijn zoontje en zo'n plastic zakje en dat, die vloeistof, was op een gegeven moment was het vloeistof en ik was maar bezig om dat naar boven te drukken, omdat ik even niet meer bedacht dat ik het ook zo kon drinken en de kan gewoon gebruiken. Dus dat soort simpele dingen die, die moet, je weer even, uh, moet je weer even aanleren uh, hoe je de zwaartekracht gebruikt en uh, ja, je kan dingen laten vallen, omdat je denkt dat het blijft zweven, bijvoorbeeld. Hoe vaak heb je gedacht ik wil weer terug? Um, <laughs> ja, heel vaak. Uh, uh, hoewel als je een. Het is, het is een heel abrupte overgang. Je, ik ik leef dus 193 dagen naar boven en het is je huis geworden. Je, hebt, je doet daar alles. En uh, het, je bent gewoon thuis. En, uh, uh, en dan stap je in de Soyuz en zodra je op de grond bent en ja, uit die capsule bent... is het ineens een totaal andere wereld. En uh, dus uh, uh, het is een hele abrupte overgang. Uh, ja, wat Zwaartekracht betreft, uh, ik zou liever de hele dag zweven. Dat is, dat is duidelijk. Dus uh, ja, ik denk dat uh, alle al astronauten dat aspect zeker, uh, zeker missen. Andere Kuipers. Uh, ja. Toch wel weer aan de andere kant blij dat hij, dat hij terug is op aarde. Maar af en toe wilde hij inderdaad weer terug. Ja, ik kan me dat voorstellen. Als je 193 dagen inderdaad lekker hebt gezweefd. En dan opeens ja, die zware aarde weer. Hij zit er heel ontspannen bij. Lacht, lacht naar iedereen. En uh, kwam ook echt binnen met van ik wil mijn verhaal vertellen. Zo zit hij erbij. En iedereen luistert naar die persconferentie mee. Hij nog een beetje spierpijn heeft hij ook. Dankjewel Mark. We horen je straks nog eventjes voor de rest van de persconferentie. Gaan wij ondertussen praten met Sander de Rouwer van het CDA. En dat gaan we doen omdat we hoorden van minister Schultz het vorige uur... dat er binnenkort toch harder mag worden gereden op de A2. De minister wil namelijk de snelheid op die uh, snelweg... tien banen, maar die liggen er tussen Vinkenveen en Maas... verhogen van 100 naar 130 in de nachtelijke uren. Dat wel. Het CDA was eerder tegen een snelheidsverhoging. Dus is de vraag, uh, meneer de Rouwen, um, nu voor. Goedemorgen. Uh, het CDA heeft altijd bij de snelheidsverhogingen gezegd... dat is wat ons betreft mogelijk, maar wel binnen een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld over de financiën de bescherming van de omwonenden en ook uh, het maar, contact met de gemeente. Ja, dan moet ik dus en, de vraag stellen, is aan de voorwaarden voldaan? Ja, als ik de minister uh, zo hoor, en ik heb ook gisteren met de minister hier zelf over gesproken... dan denk ik dat zij met een voorstel kan komen uh, wat uh, voldoet aan onze eisen. Namelijk dat zij het met haar eigen budgetten gaat oplossen. En uh, vorig jaar hebben wij in de Tweede een uh, motie ingediend, gesteund door de oppositie. Waar we duidelijk ook aangaven, nou ja, oké, okay, als die 130 komt, prima we gaan er in tijden van financiële crisis niet extra geld uit, uh, aan uitgeven. Dus Ho minister, u moet het binnen de bestaande okay. potten doen. Dus binnen en de, de bestaande potten is, uh, is het gedaan. Maar dan was er nog een ander punt. Namelijk, dat is zowel het geluid als uh, de milieuvervuiling. Wordt ook aan ja. al die eisen voldaan? Ik vind dat de minister dat zelf maar moet aantonen. Allereerst. Uh, nou ja, afgenen, u moet direct ja zeggen, want zij gaan. doet nu een voorstel. En u moet ja of nee zeggen. Precies. De minister zegt tegen ons dat zij daaraan kan voldoen. Ik wil dat eerst zien. Ik wil ook dat ze daar de gemeente fatsoenlijk over informeert. Ik heb dat vertrouwen ook, want wij hebben daar gisteren over gesproken. Maar het zal de minister moeten zijn die aantoont dat het kan. Want het tweede voorwaarde van CDA was en is en blijft ook. Het moet binnen de milieunormen. We komen op voor de automobilisten in het land, maar ook voor de omwonenden. En die balans willen we in haar voorstel terugzien. Ja, maar dat dat dit, snap even. Even. Eh, dit snap ik even niet. Uh, bent u er nou voor of bent u er nou tegen? Want waarom moet de minister dat nou weer aantonen? U, u moet daar zelf toch een opvatting over hebben? Ja, maar in dit uh, land is het gebruikelijk dat de ministers voorstellen doen, onderbouwd. En dat de Kamer controleert. U spreekt nu met een Kamerlid. Dat de minister moet dat is me duidelijk, ja. Prima. Wij hebben de voorwaarden meegegeven aan de minister uh, binnen de milieunormen. Uh, binnen het bestaande budget geen extra geld. Dat vinden we niet uh, bij deze tijd passen. En als de minister nu zegt, ik kan eraan voldoen. En ze geeft aan dat ze binnenkort met een voorstel aan de Kamer komt. Dan zeg ik u, als hij aan die voorwaarden van het CDA voldoet. Dan zijn we akkoord. Dat waren wij ook. Want wij waren voor een snelheidsverhoging. Ook in het verleden. Ook de heer Eurlings heeft al voor gepleit. Maar altijd wel binnen de voorwaarden. En die stonden en die staan. Nou, het gaat om het traject Vinkeveen-Maarsen. We hebben even zitten rekenen. en Misschien zitten we er een, een halve minuut naast. Maar het scheelt drieënhalve minuut. Het, het lijkt me niet echt veel. Nee, het is ook niet veel. Ik hoor ook bij de VVD dat ze daar helemaal lyrisch over worden. Dat ze dat fantastisch vinden. CDA zit daar genuanceerd in. Wij willen graag dat er geloofwaardige snelheidslimieten zijn op de weg. Nou, u begrijpt ook, als je over een vijfbaansweg wegrijdt... waar een Boeing kan landen, je mag er honderd. Ja, dat heel veel mensen die daar rijden ook echt vraagtekens bij hebben. Ik vind niet dat die mensen gek zijn. Uh, maar we moeten ook kijken of we de omwonenden kunnen beschermen. Dus uh, het is een balans van een goede doorstroming... bescherming van omwonenden en een geloofwaardig snelheidslimiet. En daar zijn we voor. Dat vinden we ook dat dat mogelijk moet zijn. En het is nu aan de minister om dat aan te tonen. En als hij dat kan aantonen... Gaan wij daar ook mee akkoord als CDA? We hebben het nu over de A2. Uh, gaan we het binnenkort ook nog over andere snelwegen hebben... waar de snelheid omhoog kan? Bij het debat over de snelheidsverhoging... heeft het CDA altijd voorwaarden meegegeven... waaraan de minister moet voldoen. Wij gaan niet met een meetlat langs elke weg staan... en kijken of het daar moet. Dat is ook niet onze taak. Wij geven kaders mee en randvoorwaarden. En als de minister binnen de voorwaarden blijft... die het CDA heeft gesteld, dan is dat mogelijk. Uh, omdat we ook gewoon afgesproken hebben... dat we op een fatsoenlijke en veilige manier... ...snelheid verhogen, maar wel op de voorwaarden die we gesteld hebben. Bijvoorbeeld eerst de aanpassingen, eerst veilig en dan pas vlot. En niet extra geld in tijden van bezuinigingen, maar gewoon met de bestaande budgetten... ...het uh, uitvoeren om ook binnen de normen te blijven die voor het CDA belangrijk zijn... ...om ja. woningen te, te beschermen. Het is me helder. Dank u wel, meneer De Rauwe. Graag gedaan. Dag. Straks Microsoft maakt voor het eerst verlies, maar toch lijkt het mee te vallen. We gaan er zo over praten met internetdeskundige Roland Stekelenburg. We mogen daar wel harder, maar niet overal, want zo af en toe kom je een file tegen. John, waar staan ze? Nou, dus ik heb er één te melden op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat twee kilometer file voor Maastricht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dat Radio 1 Muziek niks met de inhoud van het programma verder te maken heeft. Maar het is wel leuk dat we nu tensen zien met Wall Street draaien. Want het volgende onderwerp gaat over een beursgang. Voor het eerst sinds de beursgang in 1986 heeft Microsoft namelijk verlies geleden. Welisna nam de omzet licht toe, maar de verkoop van Windows producten viel wat tegen. Daarnaast moet ruim uh, 6,5 miljard, nee 6 miljard euro worden afgeboekt op het online reclamebedrijf Quantitative. Roeland Stekelenburg is internetdeskundige. Roland, um, was het een beetje verwacht, dit verlies? Ja, ze hadden al aangekondigd dat ze die ruim 6 miljard dollar moeten afboeken op dat bedrijfje wat ze hadden gekocht. Eigenlijk totaal mislukte overname. Dus we hadden wel verwacht dat het slechte resultaten zouden zijn. Maar als je het dan weer zo ziet, voor het eerst verlies, dan is het toch wel heel slecht eigenlijk. Hoor. Ja. Maar goed, Microsoft, daarvan heb ik het idee, die hebben zo ongelooflijk veel geld. Die moeten dit kunnen hebben. Daar heb je een punt. Ze verdienen nog altijd ongelooflijk veel geld, met met name de zakelijke software. Maar ze hebben ook wel echt een probleem. Uh, want behalve die zakelijke markt worden ze eigenlijk één voor één uit alle consumentenmarkten weggevaagd. De pc verkopen lopen terug, uh, mensen kopen tablets, nou daar zit-microsoft helemaal niet in. Op mobiel zijn ze totaal uh, weggevaagd en zijn ze voorbij gefietst door uh, Apple en Google en Samsung en noem maar op. Uh, de zoekmachine, Bing, dat wil eigenlijk allemaal nog maar niet echt werken. Ja, dus... Ze kunnen het financieel nogal hebben, maar Microsoft heeft toch wel echt een probleem. Ja, en dan hebben ze natuurlijk nog het probleem met Windows. Althans, dat, dat valt enigszins tegen. Heeft dat te maken met het feit dat er weer een nieuwe versie, ik geloof nummer 8, Windows 8, uh, op de markt komt? Ja, die wordt dit najaar gelanceerd. Ze plannen nu in oktober en uh, dat hoor je nu ook bij de presentatie van de cijfers. Daar verwacht Microsoft eigenlijk alles van. Dus uh, dit nieuwe besturingssysteem Windows 8 moet Microsoft in de consumentenmarkt weer op de kaart gaan zetten. En... Uh, ja, het is natuurlijk altijd met dit soort dingen. Dat moeten we toch afwachten. Uh, de, de dingen die we ervan hebben gezien, zien er heel goed uit. Dus ik, ik, uh, ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. Het ziet er goed uit. Ja, maar dan hebben we er meer uh, jaarcijfers. Eigenlijk zijn het halfjaarcijfers van technologiebedrijven: uh, Google, Yahoo, eBay, Nokia. Uh, is het een, een, een, eenzelfde soort beeld of een beetje wisselend? Uh, het is een wisselend beeld. Uh, Google en Yahoo is eigenlijk stabiel. Google doet het nog steeds heel goed, groeit gewoon 20% per jaar. Uh, met name heel veel omzet uit uh, de zoekmachines en de advertenties daaromheen. Uh, Yahoo is stabiel. eBay, dat is de, die marktplaats, hè? de, de, ja. uh, de koopjesite, die gaat eigenlijk ontzettend goed. En dat komt vooral door het mobiele uh, betalen. Uh, die hebben ook Paypal, misschien heb je daar wel eens mee betaald. Maar vooral het betalen ja. mobiel gaat echt fantastisch goed. Uh, Nokia is dramatisch. Dat, is, uh, dat bedrijf dat, uh, is echt helemaal ingestort. Uh, en... Uh, Verkoopt natuurlijk vooral die goedkope type mobieltjes... die eigenlijk niemand meer wil hebben, want iedereen wil een smartphone. Ja, dat is toch wel fascinerend. Hè? Het was het hippe trendy bedrijf van wanneer was het? De jaren negentig. En nou is het uh, zo echt de afgrond ingegaan. Onaantastbaar waren ze. Uh, ze verdienen nog steeds wel heel veel geld in derde wereldlanden en andere markten met die goedkope mobieltjes. En ze proberen nu samen met Microsoft uh, die smartphone-markt uh, weer terug te veroveren. Maar ze zijn echt in een paar jaar tijd totaal weggevaagd. En ik ben met Jezus fascinerend hoe snel dat gaat in de, in de technologie sector. En wat ik niet meer op mijn netvlies heb staan, uh, jawel, het begin met Facebook, dat er heel veel gedoe was over die beurskoers. Hoe gaat het eigenlijk met Facebook op dit moment? Nou, Facebook uh, is... Daar is natuurlijk veel gedoe over geweest. Die hadden een, een introductie op 38 en daalde onmiddellijk. Uh, Facebook staat nog steeds onder de 30, dus is nog steeds een kwart van de beurswaarde kwijt. Uh, dus als jij 100 euro had belicht, dan je, sta je nu op 75, ongeveer. Um, dus ja, dat zegt ook wel iets, hè. Van mensen zijn met wat realistische verwachtingen, denk ik, gaan kijken naar de technologiebedrijven... Um, de, de echt enorme explosies van koersen zie je niet, weer, niet meer. Maar ik vind dat eerder een teken dat de sector volwassen is geworden. dan uh, dat je de andere kant op zou moeten redeneren. Dankjewel, Roeland. Roeland Stekelenburg was dat. We praten over Batman, want vier jaar geleden werd Batman The Dark Knight... een van de bestverkopende films aller tijden. bracht wereldwijd een slordige miljard dollar op. En vanochtend om zes uur ging het vervolg Batman Dark Knight Rises in première. Hiermee is de Batman-trilogie van regisseur Christopher Nolan voltooid. Het begon in 2005 met Batman Begins. Tell us, Mr. Wayne... De eerste recensies zijn over het algemeen lovend, maar er zijn ook meer kritische geluiden te horen. Zo plaatste filmrecensie-website Rotten Tomatoes. Leuke naam. Negatieve recensies op het net. De trouwe batman aanhanger reageerde woedend tot doodsbedreiging aan toe... nog voor de film te zien was. Filmrecensent Bord Beekman nu aan de lijn. Goedemorgen. Dag. Film gezien en wat is het oordeel? Uh, nou, in de Volkskrant gaf ik hem vier sterren. Dus dat is uh, uiteindelijk heel positief. En ook een paar kritiekpuntjes? Ja, um, ook wel in vergelijking met de vorige film. Uh, je moet je voorstellen, dat was een, ja, toch een van de beste superheldenfilms ooit gemaakt. Uh, The Dark Knight, het tweede deel uit de trilogie. Waarin Christopher Nolan, de regisseur, ja, eigenlijk van allerlei bijzondere dingen uithaalde. En het genre wel wist te verheffen. Um, en hij leunde daarbij ook een beetje op de acteerprestaties van Heath Ledger. de ja, Nogal abrupt, uh, ja, uh, iets wat te vroeg gestorven acteur, die daar de Joker speelde. En, en, en dat maakt ja, bepaalde, denk ik, ook wel een beetje de verwachtingen bij deze film. Van hoe kun je daar overheen? Nou, dit is een uitstekende actiefilm, maar hij is, vond ik, net iets minder diepgaand... en misschien ook net iets minder speels dan, die, uh, dan dat tweede deel. Ja, kleine minpuntjes, maar toch een succes. Um, is, is er nou een verklaring voor dat succes van die hele trilogie? Ja, uh, kijk, dat superhelden genre was een beetje weggezakt. En zeker Batman was... Het is iets als... uit de jaren 30 van de vorige eeuw natuurlijk. Uh, ja, nou, toen goed, het, het keert altijd toen, terug. En het is toen kwamen nooit... die strip zo op. Zeker, maar het, het is nooit weg geweest, hoor. Maar Batman was in ieder geval Batman in de jaren negentig... een beetje camp geworden uh, met dat gefladder met die cape... Um, ja dat, Het kon wel even wat een, een goede dosis grimmigheid en, en realisme... in zekere zin ook gebruiken. En dat bracht Christopher Nolan dus ook iemand die ervoor koos... om alles zoveel mogelijk echt op te nemen. Dus zo min mogelijk met computertechnieken, maar zoveel mogelijk echt. En dat en, zie je er wel En, aan en echt, dat is dat die stunts echt worden, uh, ja, worden uitgevoerd... en dat daarna de computers hun een beetje verfijnd. Ja, je moet je voorstellen, het nieuwe speeltje... in deze film is de, de, de Bat, noemen ze het, een bed helikopter heeft hij ook echt aan touwen of kabels aan een grote helikopter geknoopt. En die werd dan boven L.A. Uh, ja, werd daarmee rondgevlogen... zodat het net lijkt alsof dat ding zich echt boven de straten beweegt. Dat is een groot verschil om te zien op een groot IMAX-scherm... Uh, ja, tegenover een, een computerhelikopter. Ja, zal dit dan ook vervolgens weer van invloed zijn op andere films... in, laten we zeggen, een vergelijkbaar genre... dat men toch weer meer gaat proberen om die stunts zelf te doen? Ja, ja, dat is al wel een tijdje gaande. Het dieptepunt werd zo ongeveer wel bereikt met Star Wars, die nieuwe uh, drie delen. Die ja, volledig voor zo'n uh, blauw blue screen werden gefilmd. Ja, dat, eigenlijk zag het er niet uit. Nee. Dus, <laughs> kortom, dat, dat is die ontwikkeling die al gaande is. Zeg eens, en, en als we dit nog eventjes hebben over de Batman-film zelf... is dit de definitieve Batman-film? Of zal er altijd wel weer een regisseur zijn die zegt... nou, weet je, ik heb daar toch een iets andere kijk op en ik kan het beter? Nou, dit, dit is zeker de komende tien jaar nog de definitieve Batman-trilogie. Maar de president van Warner Studio, die die Warner Films maakt... heeft wel al aangekondigd aan een vervolg te denken. En de film speelt daar ook wel een beetje op. Uh, Christopher Nolan, uh, de regisseur, en ook Christian Bale, de hoofdrolspeler, Batman... die hebben wel beide gezegd dat zij er in ieder geval niet meer aan zullen beginnen. Heeft Nolan trouwens politieke aspiraties, politieke bedoelingen? Ja, dat wordt nu geroepen. Ja. Uh, dat is, uh, de, ja, je moet dat toch, denk ik, wat meer wijten aan de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Ik zal het even zeggen, want er is een uh, radiopresentator, een collega moet ik dan zeggen: Russ Lambo, ja. uh, conservatief uh, republikein. Die zag de film als een soort aanval op Mitt Romney. Nou, hij is bang dat mensen een vergelijking terug, uh, trekken tussen de bad guy in de film, Bane, een, een terrorist, en inderdaad een investeringsmaatschappij ooit opgericht door Mitt Romney. Die Bane, alleen al net iets anders geschreven, luidt. Um, het lijkt mij wat vergezocht, maar uh, ja, in, in, in Amerika kan alles. Ik geloof niet dat Christopher Nolan uh, bewust om die reden daarvoor heeft gekozen. Overigens gaan er ook stemmen op dat dit derde Batman-deel juist uh, ja, een tikje fascistisch zou zijn. Oh. En dat Batman zich uh, een, een echte conservatieve held uh, toont. En waarom zou het dan fascistisch zijn? Nou, uh, ja, zonder al te veel uh, te verklappen... Kijk, Batman is een miljardair, die behoort tot de elite. En in deze film uh, ja, is er ook een soort volksopstand... een beetje uh, Occupy met machinegeweren... van mensen die ontevreden zijn en die misschien ook wel wat meer willen. Uh, dus nou ja, die, die, die, die strijd uh, ja, wordt ook beslecht in deze film. Ja. Wat gaat Christopher Nolan trouwens doen? Uh, dat weet ik nog niet, maar ik uh, zie hem morgen in Parijs, dus dan uh, zal ik hem dat zeker vragen. Dat, dat moet een vraag zijn, inderdaad. Ja, ja. Nou, uh, laat ons dan niet langer in spanning en kom dan ook nog eventjes met het antwoord uh, daarop uh, wat hij gaat doen. We zijn natuurlijk wel benieuwd, want als je zo'n film hebt gemaakt, ja, wat uh, is dan de overtreffende trap, hè? Ja, nou ja, tussendoor heeft hij ook nog Inception gemaakt. Dat uh, was ook geen, uh, geen onaardige film. Dus volgens mij, uh, ik kan me niet voorstellen dat hij met pensioen gaat. Nee. Nou, veel plezier met dat uh, interview, uh, Boer Beekman. Dankjewel. Bedankt. Radio 1. Het NOS-journaal. De snelheid A2 moet naar 130 km per uur, zegt de minister Schultz. En justitie vervolgt chemiebedrijf Dow Chemical. Het is... Uh, ja, Iets over half tien. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Maximumsnelheid op een deel van de A2 Die gaat in het najaar mogelijk omhoog van 100 naar 130 km per uur. Minister Schultz vindt dat er tussen 7 uur s avonds en 6 uur s ochtends harder gereden kan worden. Op de 10-baan snelweg tussen Maarsen en Vinkenveen geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur. Dat is een aantal jaren geleden afgesproken met de gemeente waar de snelweg doorheen loopt. Maar volgens minister Schults zijn de tijden veranderd. In de tussentijd zijn de. Auto's stiller geworden is het asfalt zodanig geworden dat het minder geluid geeft. Maar zijn vooral de auto's schoner ook geworden. Er is veel geïnvesteerd in schonere auto's. En dat betekent dat het probleem wat er toen was eigenlijk grotendeels afgenomen is. En ook naar de toekomst toen nog verder afneemt. Justitie gaat Dow chemical in Terneuzen vervolgen. Doem verdenkt het bedrijf van talloze milieuvertredingen... waarbij het personeel en de omgeving in gevaar zijn gebracht. Er is een groot aantal incidenten onderzocht. Volgens DOM werden de regels bewust overtreden. Wat ons betreft is er sprake van opzettelijk handelen. Al die voorstrijden worden aan hen opgelegd, dat weten ze ook. Daar moeten ze naar handelen. En uh, Dan is het niet per ongeluk dat er dingen gebeuren. Zo kwam in september 2006 een gaswolk vrij. Volgens DoM stelde Douw Terneuzen bij verschillende incidenten... het stilleggen van de fabriek zo lang mogelijk uit... en leidde dat tot potentieel gevaarlijke situaties. Het bedrijf wil niet op de zaak ingaan.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 In Syrië heeft het leger weer de controle over de grenspost bij de plaats Bab al-Hawa. De grensovergang met Turkije was gisteravond een paar uur in handen van de opstandelingen. Vrije Syrische leger zegt dat ze de grenspost heeft opgegeven omdat het leger dreigde een dorp bij de grens in brand te steken. In de hoofdstad Damaskus was het afgelopen nacht redelijk rustig, zegt correspondent Sander van Hoorn. Het is op dit moment rustig. Wel zie ik uh, zwarte rookpluimen boven de stad hangen uit uh, de wijk Tadamon, waar zwaar geschoten is. En ik heb het idee dat het een beetje op en neer gaat. Dat de gevechten dan weer wat rustiger zijn. Dat men elkaar een beetje aftast. Ik heb niet het idee dat er wat dat betreft progressie in zit. Dat er nieuwe wijken bijkomen waar de oppositie uh, een sterke aanwezigheid heeft. Of dat er wijken zijn waar de regering weer helemaal de controle over heeft. Op Schiphol zijn deze week twee Nigerianen aangehouden... die samen 1,2 miljoen euro in hun koffers hadden. Ze hadden het geld in briefjes van 500 euro in hun koffer. Ze konden de Marassassé niet duidelijk maken hoe ze eraan waren gekomen... en wat ze ermee van plan waren. De die vermoedt dat het gaat om het witwassen van crimineel geld. Een van de twee mannen zit vast, de ander is vrijgelaten... maar blijft wel verdachte. Het geld is in beslag genomen. En astronaut André Kuipers is terug in Nederland. Hij is vanochtend geland en geeft nu een persconferentie op Schiphol. En daar vertelde hij dat de zwaartekracht na terugkomst op aarde erg wennen was. Ja, er zijn wat, wat uh, aparte dingen die je weer moet leren. Uh, hoe je de zwaartekracht gebruikt. En uh, ja, je kan dingen laten vallen omdat je denkt dat het blijft zweven, bijvoorbeeld. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vooral in het noordoosten en zuidwesten komen een paar lichte buitjes voor. Vanmiddag zijn er perioden met zon... en vooral in het uiterste zuiden en het noordoosten kunnen nog een paar buien voorkomen. In het zuiden van het land is daarbij kans op een klap onweer. De middagtemperatuur komt uit rond 18 graden... en de wind is zwak tot hooguit matig en waait uit het noordwesten. Vanavond zijn er in Limburg nog enkele buien. In de rest van het land is het droog met brede opklaringen. In de nacht wordt het ook in Limburg droog... De temperatuur zakt naar een graad of 10 en het wordt nevelig met lokaal een mistbank. Morgen start met enige bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk... maar op veruit de meeste plekken blijft het droog. In de middag volgen vanuit het noordwesten opklaringen. Er waait een matige noordwind en het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Daarna wordt het zomers. Zondag is het zonnig en wordt het gemiddeld 21 graden. En ook maandag, dinsdag en woensdag is het droog en zonnig. De temperaturen liggen dan rond 25 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met drie korte files. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 2 kilometer. Op de Ring Amsterdam de A10 West Richting Zaanstad, ook 2 kilometer voor Knoopert Koenplein. En op de A50 Arnhem naar Oost, daar staat voor Knoopert Eewijk 2 kilometer. Hij heeft dus last van zijn evenwicht. Hij heeft een beetje spierpijn. Maar hij is terug in Nederland. André Kuipers. Hij heeft zojuist een persconferentie gegeven. En hij is nu in de aankomsthal. Om met zijn fans te praten, denk ik. Mark Hamer is er ook bij. Ja, hij, is nog niet, hij, hij, is een, hij loopt nog niet zo snel. Dus zullen we maar zeggen, hij zojuist de perszaal heeft hij verlaten. En dan staan we hier beneden in de aankomst. Al aankomst half vier. Ik schat even uh, uh, ongeveer een tweehonderd. De mensen staan hier uh, hem op te wachten. Hier een mevrouw met een wit shirt aan. Welkom André Kuipers. Speciaal voor André Kuipers gekomen. Ja, zeker. Ja. En de reden waarom, ik vind dat hij het heel erg toegankelijk heeft gemaakt voor mensen, ja, waarvan het een hele onbekende wereld is, de hele ruimtevaart. Was het voor u onbekend? Ja, voor mij wel. Ja, maar hij deed het met zoveel, of hij doet het, deed het met enthousiasme. Dat ik denk, ja, ik heb het ervoor, ik, wil, ik wil hem even verwelkomen nu. U bent er ook enthousiast voor de ruimtevaart geworden? Uh, <laughs> nou, nou, dat is wel, wel een hele grote vraag, maar. Uh, nee, ja, ja, ja, toch wel, ja. Hoe heeft u hem gevolgd? Twitter of alle, of alle mogelijke media die hij die, die maar gebruikt? Um, via internet, als er wat nieuws was, en via televisie toch wel, ja. Gewoon even op, op de beeld kijken. En, en, en wat vond u nou het leukste van zijn reis eigenlijk? Ehm. Um... Het leukste, al een moeilijke vraag. Um, gewoon de dagelijkse dingen. Dat je echt denkt van jeetje, ja, hoe zou het zijn inderdaad een half jaar zo zwevend door het leven. En, en ook de aankomst vond ik ook heel erg spectaculair. zat uh, ja, ja. u eigenlijk ook met uw hoofd in het ruimtestation of niet? Ja, een beetje wel, een beetje wel. Ja, ja lopen even ietsje verder die kant op. Want als het goed is, uh, uh, dan, dan zien we daar, uh, komt hij zo meteen door de bekende deur En Ja, dat moet hij wel gewoon, uh, gewoon doen, net als uh, ieder ander die een stukje heeft gevlogen. <coughs> hij komt vanochtend natuurlijk vanuit, uh, vanuit Houston, uh, is hij aankomen, komen vliegen. Kijk nog even, toch, toch zeker uh, drie rijen dik staat hier, uh, staan hier de mensen te wachten. Tegen mooie afgezette witte dranghekken. Ja, uh, André Kuipers, uh, hij is eigenlijk toch wel een uh, bekende Nederlander geworden. En tijdens de persconferentie die zojuist was, vertelde hij daar ook iets over. Het grote voordeel van een astronaut is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld politicus of bondscoach, dat het allemaal positief is. Dus uh, er zijn weinig mensen tegen uh, wat dat betreft. Uh, uh, dus. Uh... Uh, wat dat betreft is het, is het geen probleem. En uh, na mijn eerste vlucht was het al sterk. En dus de herkenning is al, is al heel erg groot. En uh, uh, ik reed toch al niet door rood. Uh, dus wat dat betreft <laughs> zal het allemaal meevallen. Ik ben er niet bang voor. André Kuipers, ja, over het bekende Nederlanders te zijn. Uh, ja, wij staan hier nog steeds in de hal. Uh, ik had verwacht dat hij precies uh, om uh, half tien hier uh, naar buiten zou komen. Nou, hij laat nog even op zich wachten. Uh, als hij zo meteen hier naar, bu naar buiten komt, laat ik het nog even horen. Hij draait nog een rondje extra. Zeggen we dan maar. Dankjewel, Mark. Heineken wil een grote overname uh, doen. Uh, in Azië is dat het geval. De bierbrouwer biedt ruim 3 miljard euro... om Asia Pacific Breweries in handen te krijgen. Dat is de eigename, eigenaar van Tiger Beer. Woordvoerder John Paul Schuuring nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Waarom dit bot? Nou, we zijn natuurlijk al heel lang actief in Azië... sinds 1931 in een joint venture met, uh, met Fraser Neve... En het uh, is een mooi moment om uh, groter eigendom van die joint venture uh, te, in ons bezit te krijgen. vandaar dat bot. Wordt er zoveel bier gedronken in Azië? Ja, snel groeiende bevolking. Er is natuurlijk meer uh, besteedbaar inkomen. Dus het is een van de snelst groeiende biermarkten ter wereld. En wat is dat voor een bedrijf? Moet ik trouwens APB of APB zeggen? Ja, wij zeggen APB. Maar dat komt natuurlijk vanuit Engels. Maar whatever works. <laughs> wat er ook werkt. Maar wat is dat voor een bedrijf? Nou, ik ken het bedrijf natuurlijk heel goed omdat we er al sinds 1931 mee samenwerken. Het heeft goede merken, het is actief in, uh, in Cambodja, Maleisië, Singapore, Indonesië, China. En dan heeft het allemaal verschillende merken, dat is niet onder één merk. Uh, nou, het belangrijkste herkenbaar. merk is Tiger, ja. um, maar daarnaast uh, is ook Bintang in Indonesië zit erbij, um, er zit ook La Rue in Vietnam bij, er zit Enco bij in verschillende markten. Dus uh, het zijn verschillende merken, maar het uh, belangrijkste internationale sterke merk is Tiger. <laughs> Nou is er iets opmerkelijks, want u uh, doet een, een, een bot, maar dat doet u eigenlijk ook weer op een belang van een partner. Het uh, zit een beetje schimmig, althans ik snap het niet helemaal. Nou, Hoe nee, zit het in elkaar? Nou, het is, is eigenlijk is vrij simpel. Uh, we hebben een joint venture met hen, 50-50%. Dat die joint venture, het bedrijf heet Apipple, daar hebben we beide dus uh, 32% aandeel in. Daarnaast hebben wij een direct belang in uh, APB van 9%, 9,5%, en zij hebben een direct belang van 7%. Dus bij elkaar opgeteld hebben wij een totaalbelang van 42% en zij hebben een totaalbelang van 40%. Wij maken nu een bod op die 32,4% en 7,3% van hen. Ja, voor iedereen die heeft kunnen meeschrijven, is het misschien wel helder, maar u heeft dus een bod gedaan op eigenlijk die Singaporeese partner. Moet ik ja, het zo zien? De, de andere ja. helft van de joint venture. Oké, okay. en waarom doet u dat? Waarom gaat u dan nou niet rechtstreeks voor alles? Nou, dat is, dat is nagenoeg rechtstreeks rechts voor alles. Dan is er nog 18% over dat uh, dat op de markt verkrijgbaar is. Dus in eerste instantie doe je een bod op de aandelen van de joint venture partner. Als dat succesvol is, daarna komt er dan een bod op de 18% die nog op de markt Wat ik begrijp dat die joint venture partner ook gewild is bij andere investeerders. Een Thaise concurrent heeft onlangs daar nog een groot belang in genomen. Uh, ja, die hebben een belang genomen in Fres uh, Dus de moederbedrijf van de uh, uh, Joint Venture Partner. Ja, eigenlijk zegt dit, deze, deze hele, uh, die constructies die we net bespraken, dat de markt daar heel erg geliefd is. Ja, absoluut. Zoals ik zei, snel groeiend. Uh, een van de laatste echt groeiende biermarkten ter wereld. Uh, samen met Afrika natuurlijk en Latijns-Amerika. Maar ja, emerging markets zijn erg belangrijk voor brouwers, zoals Heineken. En ja, met name met het Heinekenmerk, wat erg geliefd is, uh, kunnen we daar natuurlijk heel goed uit de voeten. Ja, want wat gaan de mensen in Azië dan uiteindelijk drinken? Gaan ze dan Heineken drinken of gaan ze de oorspronkelijke merken nog drinken? Beide. Kijk, Heineken speelt in het topsegment van de markt en is daar zeer succesvol. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook in het, het segment, misschien iets onder, wat andere merken, lokale merken. En Tiger zit ook in het topsegment. Dus de, dit, deze overname biedt ons een heel mooie aanvulling op onze merkenportfolio. Meneer ik dank u wel voor de toelichting. Oké, okay, goedemorgen. Bye. Na dagen van regenen is het weer voor de vierdaagse lopers een stuk beter vandaag. Straks een verslag met een zonnetje erbij. Janssen Hokka zit bij de ANWB. Toch nog een vierde, John? Nou, twee stuks op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Twee kilometer voor Maastricht. En niet zo lang is de vierde op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen de knooppunten Valberg en Ewijk vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. I can't buy a love. Even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy. So I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. Though no, I'm far from perfect, nothing like your entourage. I can't grant you any wishes, I won't. Zo heet hij: My Kind of Love, Emily Sunday. De Radio 1 Sport Zomerbus. Mark Robin Visser is vandaag bij het rolstoel -tennis toernooi in de Amsterdam Open. Mark Robin, zit je ook al in zo'n stoel? Heb je het al eens geprobeerd? Nou nee, uh, ik ben er nog niet aan toegekomen eigenlijk Bert. En dat komt ook omdat hier nog maar één uh, rolstoel is. En die is, uh, die is niet van mij, die is van Rutger Boerboom. En ja, hij zit er zelf in. Dus ik kan nog niet <lacht> oefenen, wat, Maar misschien dat het er uh, nog wel van komt. <lacht> het is wel mijn maat. Ik denk wel dat ik erin pas, toch? Jawel, dat ja, denk ik wel. Ja. Ja. Zeg, u bent organisator van het, uh, van het toernooi. Het is een paar jaar uit de lucht geweest. Hoe komt dat eigenlijk? Uh, dat komt omdat wij als Stichting Rosseltennis Amsterdam... Uh, ook een ander evenement hadden te organiseren. Dat waren de masters, ofwel het uh, WK Rosseltennis. En dat heeft zo ontzettend veel tijd gekost... dat uh, dit toernooi er eigenlijk een beetje bij inschoot. Ja. Uh, jammer, want ja. daarmee mis je toch een klein beetje het contact met de breedte... Ja. En, en alle andere... Rolstoeltennisers van Nederland. Ja, ik heb begrepen dat het ook aan financiële middelen ombrak om het vol te houden. Uiteraard, ja. uiteraard. Net als andere sportevenementen hebben wij ook last gehad van de hele crisis. Ja. En sponsors staan sowieso niet in de rij voor eigen sport. Nee. En dan zeker niet als het, als het een tijdje niet mee zit. Nee. Wij kijken even om ons heen. Wij zijn hier op het terrein van het Universitair Sportcentrum in Amsterdam. Daar verderop ligt de Jaap-Edebaan. Daar kan je schaatsen. Er werd net al heel leuk een grapje gemaakt. Zou er in de toekomst ook nog rolstoel schaatsen? worden uitgevonden, maar we zijn er nog niet uit hoe dat moet, hè? Nee, laten we ons nu maar even richten op tennis. Ja. En, uh, dat is ingewikkeld en spannend genoeg. Ja. U vertelde, u bent blij dat, dat jullie hier dat toernooi kunnen doen... want hier ligt een hele goede vloer, zoals die, precies zoals die in Londen ook ligt. Ja, dat klopt. Uh, zoals u weet, uh, in Londen, dadelijk met Olympische Spelen... wordt er uh, wordt op de gespeeld. Nou, gespeeld. Gras is eigenlijk niet een hele geschikte onder, uh, ondergrond voor Ja. En in Londen hebben ze daarom besloten... we gaan een heel nieuw park uh, aanleggen met tribunes, trainingsbanen... alles erop en eran. Het ziet er fantastisch uit. En het zijn exact dezelfde banen als die hier ja. op het Universitair sportcentrum ja. liggen. En vertel eens even, want wat is het voor een baan? Want ik zie gewoon als leek zie ik een blauwe tennisbaan. Um, het is een hardcourt baan. Uh, nou ben ik niet zo technisch uh, geïnformeerd dat ik alles weet. Maar ik weet dat het een betonvloer is, met daarop een coating. Ja. En die coating, dat ja. is nou het belangrijke. Ja. Wij praten zo meteen even verder, want ik hoor dat André Kuipers uh, eventjes wat wil zeggen. Dus dat gaat er even voor. Tot straks. Want we gaan meteen naar Mark Hamer toe. Want André Kuipers komt binnen in de vertrekhal de Schiphol. Ja, hij gaat zojuist op een platform staan waar hij wat hoger over de mensen heen kan kijken. Hij kwam net ja, door de deuren heen, door de schuifdeuren heen met een karretje en met zijn, twee, met zijn kinderen naast zich Stijn en sterren. En zo kwam hij door de deuren heen hier opgevangen door, nou ik schat inderdaad een 200 mensen. Mensen met spandoeken. Mag ik even, wat staat er op het spandoek? Uh, wij hebben erop staan... Maak je eigen banner en verwelkom een vriend, ah, familie, een reclame. of André Kuipers. Ah, oké. Okay. Ja. Maar wel, wel van André Kuipers gekomen? Ja, is dat zeker. We staan hier al een aantal uur voor André Kuipers hier bij uh, Terminal 4. Dus uh, hij heeft het ook zojuist net gelezen. Oké, okay, ja, hij loopt, loopt nu door, tussen de mensen door. Hij uh, moest na de persconferentie ook even rust nemen. Uh, krijgt wat bloemen nu uh, van, uh, van mensen aangereikt. En uh, ja, dan gaat hij door, tussen de witte dranghekken door naar de uitgang toe. André Kuipers, geland in Nederland, verwelkomt als een echte held. En dan gaan wij weer terug naar de sportzomerbus van Mark Robin Visser. Ja, Mark Robin, het is weer tijd voor jou. Je kan je, je gasten er ook weer eventjes bij halen. Ja. Want we hebben het al over het rolstoeltennis... Ja, en we hadden het over die speciale hè, die hier dus in Amsterdam uh, ligt op dat uh, terrein van de USC. En dat is dus exact hetzelfde als in Londen. Dus je zou denken dat het ook een hele goede trainingsfaciliteit uh, is hier. Ja, dat is, dat, daar heb je helemaal gelijk in. En uh, niet voor niets traint de nationale selectie hier ook. Ja. Uh, de, al een paar weken lang ze hebben we hier een trainingskamp gehad... en de komende weken zullen ze hier nog vaak te zien zijn. Ja. Ik ga even naar de directeur, de toernooidirecteur, zoals dat zo uh, ziek heet. Uh, wat hebben we nou eigenlijk gemist de afgelopen jaren... toen het toernooi er niet was? Nou, in ieder geval een gelegenheid voor de rolstoeltennissers van Nederland... om een leuk toernooi te spelen. Want... Dit is Filip Eng Engelen trouwens, sorry luisteraars... dat ik hem zijn naam nog niet genoemd had. Ja. Want... Er is in Nederland niet zoveel gelegenheid om rolseltennis te beoefenen in, in wedstrijdverband. Uh, alleen oefenen is natuurlijk ook niet leuk. En er zijn meer rolseltennissers die eindelijk ooit nog eens hopen... ook het niveau te bereiken van Esther Vergeer ja. en de andere grote rolseltennissers. Ja, daar noemt u een hele grote. Hè? Tweemaal Paralympisch winnaar in 2000 en 2008. Gelauwd. Zelfs al drie keer Paralympische oh. winnaar. En misschien dus nu de vierde keer. En dat is heel bijzonder. En daarnaast heeft het toernooi meerdere Paralympische winnaars uh, voortgebracht. Ja, dat klopt. Robin Ammelaan. Uh, Maaike Smit heeft uh, de ja. Paralympische In Atlanta. Winnaars. Ja, in Atlanta, klopt. En Monique Kalkman. Monique Kalkman, onze allereerste winnaar. Barcelona 1992. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ja, ja, ja. Ja. Ik, ik, goed. ik, ik zit er over. helemaal in. Ja. En, uh, en Rick Molier. Ja. En dat zijn natuurlijk de voorbeelden en de inspiratie ook voor mensen die op een ander niveau spelen. Precies, en die hopen ooit misschien eens hetzelfde niveau te kunnen bereiken. Ja. Maar het is natuurlijk ook een sport met breedte. En uiteindelijk de top is heel smal, zoals altijd. Ja. Zeg, um, het is ongetwijfeld leuk om te doen. Ik wil ook kijken of ik straks nog eventjes kan oefenen hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Maar is het ook leuk om naar te kijken? Het is zeker leuk om naar te kijken. Um, ik hoor wel van mensen die, dat ze het dubbelspel nog leuker vinden eigenlijk dan het enkelspel omdat je dan pas kan zien, wat, uh, dan zie je niet alleen de tennis... maar dan zie je ook eigenlijk alle trucs die ze uithalen met hun stoel... de snelheid en uh, het geweer waar eigenlijk op het veld. Ja. Nou, dat komt heel goed uit, want er komt straks een duo. Uh, Judith Sanders en uh, Claudia Komijs, die, die, die zijn tennispartners. Uh, die gaan wij straks uh, om kwart over elf spreken... en ook eens even kijken en luisteren hoe dat dan gaat. Rolstoeltennis in Amsterdam. Tot straks. En het is hartstikke leuk om naar te kijken. En later vandaag meldt hij zich dus weer met de sportzomerbus. En hij gaat in zo'n stoel zitten en hij gaat rolstoeltennissen. Maak erom in Vissen, dat beloof ik u. In de gemeente Waalre is de afdeling Burgerzaken vanochtend weer geopend. Afgelopen woensdag reden twee auto's het gemeentehuis binnen... en brandden het pand volledig af, inclusief de afdeling Burgerzaken. Om inwoners van de gemeente toch te kunnen helpen... is er nu een noodoplossing in de brandweerkazerne. Het verslag is van Colette van Nuenen. De brandweerkazerne is een gemeentehuis geworden ineens. En um, nou, er is een tijdelijke wachtruimte. Goedemorgen. U heeft een klapblok voor u liggen waar u gewoon met pen en papier opschrijft wie u bent en wat de geboortedata zijn. Ja, en wat de bedoeling is inderdaad. Ja, dat is ook apart hè? Ja, het is wel bijzonder. Maar wel fijn dat het op deze manier kan. Horen jullie met z'n drieën bij elkaar? ja. ja. We komen kijken of uh, onze paspoorten uh, gearriveerd zijn. Oh. Dus. Ik heb daarnet een doos met paspoorten gezien. Ja. En uh, de bovenste, Het bovenste identiteitsbewijs was echt zwart geblakerd. Ja. En de bladzijden van het paspoort waren ook wel behoorlijk verkleurd. Nou komt er straks iemand om half tien, heb ik begrepen, nee. die gaat ze controleren. En daarna, ja, dan mag je ze volgens mij ook vandaag nog niet meenemen, maar dat zal je zo wel horen. Dat zullen we zo horen dan, ja. Heeft u ze ja. snel nodig? Maandag. Want maandag vertrekken jullie? Dan gaan wij op vakantie, ja. De ja. teamleider burgerzaak is Yvonne Schouten. Is gisteren natuurlijk druk geweest met de voorbereidingen. En doet nu alles het. Kun je aangifte komen doen van een geboren kind bijvoorbeeld? Nou, de techniek doet het nog niet 100%. Dus wij zijn nu met de deskundigen druk bezig om ook dat laatste stukje in orde te maken... Het is een beetje lastig om te zeggen hoeveel tijd dat in beslag gaat nemen. En dat, ja, dat moet ik even aan de experts hoeven laten. Dus tot nu toe is het eigenlijk meer informeren dan dat u echt kunt werken? Ja, dat echt werken verwachten we in de loop van de dag te kunnen. En We hebben ook nog de voorraad paspoorten die ja, tijdens de brand in de kluis zaten. Deze week. En uh, in het loop van de dag krijgen we ook te horen of we die paspoorten uh, uit mogen gaan rijken. En dat uh, komt iemand van het ministerie uh, beoordelen. Dus ook dan weten we daar wat meer over te vertellen. Het verslag was dus van Colette van Nuenen. Dan de Vierdaagse. Die is vandaag de laatste dag ingegaan. De vierde dus. Vele kilometers lopen, die worden beloond vandaag met gladiolen en met applaus. Roel Pauw is in Nijmegen. Roel, uh, heeft het eerste applaus al geklonken of ben ik nou uh, te waardig? Wat zeg je? Sorry, het is hier een beetje lawaai door al die hoenten. Overal mensen zijn... Mensen. En ik ben trouwens niet in Nijmegen, maar ik ben ergens halverwege de route in Kuik. Want laten we niet vergeten, de mensen moeten nog wel even een stukje, hè? Uh, Kuik is uh, ongeveer over de helft van uh, de etappe van vandaag, althans voor de... 40 en 50 kilometer lopers. De 30 kilometer lopers die nemen een iets ander traject. Maar uh, voor de bikkels van uh, de lange afstanden uh, is dit nog even een passage die ze moeten meepakken. Ja. En uh, hoe laat worden de eerste wandelaars op de finish verwacht? Uh, ik gok ergens zo rond 10 uur, dan zijn de echte hardlopers. Uh, de, de inmiddels uh, befaamde Simon Brownlee die zal er wel weer als eerste binnenkomen in zijn, uh, in zijn eentje. Uh, en dan uh, andere uh, snelle jongens en ook vrouwen trouwens. Een uh, Zwitserse militair die is hier uh, al ik denk ruim een uur geleden in Kuik voorbij voorbijgekomen. Die heeft ook de reputatie dat ze ontzettend hard kan gaan. Ik heb uh, een bekende Noorse militair gezien. Die, uh, alle dagen dat ik hier was uh, voerde hij uh, het uh, peloton van uh, de militairen aan. Uh, maar nu begint het echt een beetje op gang te komen in het uh, centrum van Kuik. Het gemeentehuis is helemaal uh, uh, ingericht om uh, de nog even toe te juichen en toe te blazen vanuit trompetten en saxofoons, Om ze nog even dat duwtje in de rug te geven voor het laatste deel van de route naar Nijmegen. En de stemming? Nou ja, je hoort het hè. Uh, opperwest zou ik zeggen. En kijk, de, de, de natuurlijke selectie heeft al plaatsgevonden hè. De, op de laatste dag uh, komt zo goed als iedereen opdagen... en is het aantal uitvallers over het algemeen ook uh, heel klein. Want ja, als je die drie, die drie dagen hebt overleefd... Ja. dan moet en zul je ook die laatste dag uh, gaan uitlopen. Op naar Nijmegen. Roepaal wandelt met u mee die laatste kilometers. En u hoort zijn verslag later vandaag in de sportzomer. En dat treft, want hier is Thijs van der Brink binnengekomen. Toevallig, hè? Ja, goedemorgen Thijs. Zeg, uh, waar gaan we het over hebben vandaag? Goed, dus zometeen is uh, Arie Slop uh, te gast, lijsttrekker van de ChristenUnie... en die wil uh, een landsbreker voor meer geld voor Defensie. De, de tijden van bezuinigingen, uh, hij zegt... het leger, daar uh, moet, moet er met de handen vanaf blijven. Cruciaal, en daar moet geld bij. Ja, daar moet geld bij. Verder hebben we Pim Verbeek te gast. Die is coach van het uh, Marokkaanse Olympische voetbalteam. Uh, vandaag... En morgen begint de ramadan, hangt een beetje vanaf waar je precies zit op Vandaag de om kwart voor zes is het in Nederland begonnen. Oké, okay, het is hier begonnen. Ja, en hij zit dus met het probleem, ze moeten voetballen de komende weken. Maar ja, al die spelers van het Marokkaanse Olympische Team, die doen aan de ramadan. Hoe ga je dat oplossen? En je gaat het ook hebben over dit volgens mij. Tell us, Mr. Wayne. Wat doe je? Je het geluid nog eens over? Eh, Waar gaat dit over? Nee, dit is Batman. En vandaag gaat de nieuwe film in première. En daar gaan we het inderdaad ook over hebben zometeen. Precies. Nou, gaat het toevallig klaar staan. Vanochtend ja. ook eventjes ja. voorbij gekomen. Dat zijn de grote onderwerpen straks in de sportzaal. Ja, en we gaan nog debatteren over het Koningshuis. Maar dat is pas na twaalf. En we hebben de jukebox. Dan hebben we alle vaste Precies. onderdelen. Je kent het programma. Ik heb er wel eens van gehoord. Hey Thijs, veel plezier met Willemijn Dankjewel. zo dadelijk. Thijs en Willemijn direct na de klok van tien uur hier op deze zender op een 1 de hele sportzomer. En die sportzomer die duurt tot vanavond 11 uur, althans vandaag. En die gaat nog weken door. <laughs> Veel plezier. Dag.